Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij gevechten in Oekraïne zou ook een Amerikaanse journalist zijn gedood. Hij zat met een collega in een auto in een voorstad van Kiev... toen ze plotseling werden beschoten bij een checkpoint... Die collega raakte gewond, maar kon wel ontkomen. Hij vertelt erover terwijl hij wordt geholpen bij de dokter. We gaan to film other refugees leaving and we cross een checkpoint and they start shooting at us. de um, so the driver turned around and they kept shooting. It's two of us. My friend is Bren Renault and he's been shot is his behind. Hij zegt dus dat die vriend is achtergebleven en dat hij niet weet hoe het met hem is. Volgens de politie van Kiev is die man dus overleden. Een Russisch-orthodoxe kerk in Amsterdam houdt de deuren voorlopig dicht. Gisteren zei het bestuur van de kerk dat ze willen overstappen naar een andere religieuze stroming... uit protest tegen de Russische oorlog in Oekraïne. Tot die tijd zijn er dus ook geen diensten. En de politie in Gelderland heeft vanochtend meerdere bestuurders van dikke sportwagens op de bon geslingerd. Die zouden het tijdens een toertocht niet zo nauw hebben genomen met de verkeersregels. Hoeveel boetes er precies zijn uitgedeeld kon de politie niet zeggen. Op foto's is te zien dat er onder meer Porsches en een McLaren meereden. Het kan zijn dat je het even hebt gemist, maar afgelopen week was het de week van de afvalhelden. Een speciale week om aandacht te vragen voor de mensen op de vuilniswagen en bij de stort... Want die hebben het soms best zwaar, zegt Arno. Hij ligt de bakken in Terneuzen. De mensen zijn wel eens een beetje opvliegerig naar ons. Dat we te lang in straten staan. Of uh, ja, er wordt wel eens uh, oh ja, gescholden en iemand getoeterd en dergelijke. Ja, en daarom is het dus ook extra fijn om Arno en zijn collega's extra in het zonnetje te zetten. Vinden ze ook bij de gemeente. Bij hen was de week van de afvalhelden een groot succes. We hebben stapels met tekeningen gekregen, handgeschreven kaartjes, zelfgemaakte kaarten. Dus uh, ja, dat is superleuk. Het weer is ook best leuk. Af en toe wat wolken, maar ook wat zon vandaag. In de avond kan er een buitje vallen. Verder is het wel grotendeels droog. Het is 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij Amsterdam buiten Veldert. Vier kilometer file en de vertraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ga je dan nog steeds? Bij dan nog steeds? Bij Another shot in the dark. It's just another shot in the dark.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 All the times I never let you down You stumble in and bump your head If not for me, then you'd be dead I'd pick you up and put you back on solid ground If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there I'm holding my hand? I'll keep you by my side with my super view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 To let somebody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 That's why I laid down at your feet.